De blauwe zaden. Matt Melden en zijn vriend Stevens... zijn in Brazilië in gevangenschap geraakt... door toedoen van de misdadige Duitse geleerde von Sommer. Zijn vrouw Valerie Rayner, de cameraman Frank Costa... ...en de piloot Fernandes zijn op weg hen te bevrijden. Professor Marcus is achtergebleven in Amerika... ...met Jack, de blauwe man... ...een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden. Jack kent het geheim van een op aarde onbekende energiebron. Professor Marcus ontdekt waar de grondstoffen te krijgen zijn. Maar ook van Sommeren heeft een van de blauwe zaden uitgebroed. Zal met nog op tijd zijn om een catastrofe te voorkomen... Uw planeet, als Pronos uit elkaars gespat is, dan moeten zich nog delen daarvan in de ruimte bevinden in de vorm van meteorieten of zo. Wij zouden ons opnieuw moeten oriënteren in de ruimte. Er is zoveel veranderd. Hé! Hey. Wat is er? Wacht eens. Waar is die foto van dat planetarium die we straks bekeken hebben? Hier. Wat wilt u daarmee? Dit is dus een schaalverkleining van zoals het zonnestelsel er 300 miljoen jaar geleden uitzag. Ja. Hier Pronos. En hier de aarde. Zonder maan. Inderdaad. Vergelijken we dat met de kaart van nu. Wacht, ik heb hier ergens een atlas gezien, niet geweldig duidelijk, maar ik kan je laten zien wat ik bedoel. Ja, hier. Alsjeblieft. Een kaart van het heelal. Je ziet dat er nog meer dingen bijgekomen zijn. De ringen van Saturnus, nog een paar manen hier en de tiende planeet ontbreekt. U wilt daarmee zeggen... Het is natuurlijk maar een hypothese, maar het is helemaal niet onmogelijk dat stukken van de uit elkaar gesprongen planeet zijn terechtgekomen binnen het krachtveld van andere planeten. Dan zou de maan, maan... Een stukje van pronos zijn. En als mijn theorie klopt, dan zou uw katalysator te vinden zijn op de maan. En op de maan daar kunnen we komen. Gemakkelijk. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Je hebt het hem weer gelapt, ouwe luchtreus. Dat touw hier <laughs> Dank je. Vast. Ja, een woord van waardering, daar leeft een mens altijd weer van op. Hè? Oh, je meent het niet. Nou, uh, jullie zoeken het verder zelf maar uit. Zeg, je bedoelt toch niet dat je niet meegaat? Heb ik je misschien beledigd? Dat spijt me hoor. Ah, gij meent het niet zo? Oh, hoor. ik wil wel mee. Hè? Wie heeft gezegd dat ik niet meega? Ja, kijk, ik zie alleen niet in wat ik verder nog zou moeten doen. Nou ja, laten we nou eerst maar zorgen dat die kist startklaar ligt, zodat we straks niet hoeven te duwen. Ja, dat touw los en dan kunnen we weg. Ha! Mooi zo is tenminste niemand in die tijd de stroomverdelers uit de motoren haalt. Dat hebben we wel eens eerder meegemaakt. Dan nee? ja, begin je weer met je vervolgingswaanzin? Huh? Nauwelijks sta je weer met twee benen op de grond of je ziet weer overal spooken. een wat hebben we er aan om hier ruzie te gaan staan? Ah, ja, het zullen zenuwachtig. Ja, zenuwen zijn. Ja. Ja. Ja, ik heb het zeker niet te pakken. Ja, we zijn een fraaistelletje. Dan staan we nog met z'n drieën. Die is ongewapend om de best bewaakte gevangenis van heel Brazilië te gaan overvallen. De brutalen hebben de halve wereld. En wie niet waagt, wie niet wint. Kom nou mee, in plaats van de ene u op de andere te stapelen. Nou, ik val aan, volg mij. Vooruit. Moet ik nou met zo'n stelletje slampampers als jullie een oorlog gaan binnen? Oké. Okay. Ja, ik denk dat die oorlog voor ons niet lang zal duren. Dat we heel lang de tijd zullen krijgen om het interieur van die beruchte gevangenis te bestuderen. Ja, laat mij het woord maar doen, ouwe jongen. En als ik er niet uitkom, dan vertaal je het maar een beetje voor ja, me. Ja, ons aan het woord laten komen. Dus maar niet eerst schieten en daarna pas praten. Ach, hè? voor schietijzers ben ik niet zo vreselijk bang. Eén straaltje uit Jackson magische zaklantaren en alle geweren gaan over ja, in as. Natuurlijk! Daar heb ik nog ja, helemaal niet aan al gedacht. Duurlijk. Alle, alle organische stoffen. Precies! We hebben echt een behoorlijke kans zeg. Zie. Zien jullie wat ik zeg? Mensen! Duiken! Nee, waarom? We mogen hier toch zeker wel lopen? Hoe geheimzinniger we doen, hoe meer aandacht we op ons vestigen. Ja, maar niks waar. Ah, kijk eens even. Kijk eens even, mensen van de landmeetkundige dienst. Hallo? Hé, hey, hallo. Ach, niet doen, idioot. Ze zetten hier een nieuwe weg uit, geloof ik. Nou, drie keer raaien hoe ze hier gekomen zijn. Met een auto? Juist, jij begrijpt het. Deuren wagenwijd open. Zeer uitnodigend. Je wilt toch We niet... We lopen er rustig heen. En als ik ja zeg, dan rennen. Ja, maar als ze ons grijpen, dan is de hele expeditie hier al mislukt. Ja, hoe wil je nou dat ze ons grijpen? Hard achter ons aanrennen, zeker? Auto's lenen, dat is een truc die ik van onze vriend Stevens geleerd heb. Het ziet er van hieruit heel wat ongemakkelijker uit vanuit de lucht. Ja, dat is je je gauw mee. Ja, Ja, ja, ja, jongens, schreeuw maar niet zo. Ik zal heus wel even stoppen, hoor. Zeg, draai hem gelijk weer om, dan kunnen we meteen er meteen weer vandoor. Ja, niet zo haastig. Laten we het zo lang mogelijk mooi houden, hè. Papieren? Papieren? Ja, heb je me niet gehoord? Nou, ik zal mijn papieren laten zien aan de bevoegde instanties. Dat maak ik uit. Uit, kom maar uit. Zo. Londmeerkundige dienst. Wat moeten jullie hier? Nou, we komen de boel eens even opnemen. Ik vertrouw jullie niet. Vooruit je papieren. Hoort u dat, mevrouw Melden? Hij vertrouwt ons niet. Mevrouw Melden? Ja. Ze komt er een man ophalen. Nee! Laat het gaan weer maar over je schouder hangen, vriend. Dat is vast tegen de voorschriften, weet je dat? Je zou eens wat beter moeten doen wat je wordt opgedragen. Maar wat heeft dat te betekenen? Een overval? Hm, uh, slim is je wel in ieder geval. En denk erom. We hebben je onderschot. Het hele complex hier is omsingeld. W wat wil je van me? Hoeveel man zitten daar in het wachthuis? 50. Zo, dat zijn geen halve maatregelen, hè? Laten we maken dat we wegkomen. Jij blijft hier! Zo, en nou jij. We zullen je sparen, als je precies doet wat ik je zeg. Jij gaat naar het wachthuis en je stelt je vrienden daarvoor de keus. Allemaal ongewapend naar buiten komen of ze worden met wachthuis en al in de lucht geblazen. We hebben zwaar geschud bij ons. Ah, ruitsmeer hem! Ik geef je precies één minuut, zestig seconden. En als er ook maar één schot valt, dan gaan jullie de zonder pardon allemaal aan, begrepen? Ja. Mooi zo. Van anders, neem jij hem er weer af? Mooi zo. En nu rennen. Zo, het begin is er. Maar hoe wil je dat dreigement waarmaken, Frank? Met het wapen van Jack kun je toch geen mensen doden? Ja, dat weet ik, maar dat weten zij niet. Ik zal te dadelijk een prachtige demonstratie geven. Kan je ook meteen zien hoe het gaat, Van Anders? Je hebt het ook nog niet meegemaakt. Van Anders! Hé, waar is hij. Hij heeft zich verstopt achter de auto. Nou, ga jij ook maar, Valerie. Dat is het veiligste. Voor het geval Ze dat... Ze komen! Ze komen tevoorschijn, Frank. Het lukt! Ja, we zijn er nog niet, Valerie. Niet te gauw roepen. Hier, neem jij die zaklantaren. Hè? Wat moet ik dan mee? Doe alleen maar wat ik zeg. Mooi zo. Jullie hebben de verstandigste weg gekozen. Hé, hey, rijd daar, wachtmeester. Ik? Ja, jij. Stel die kerels op over de breedte van de oprijlaan. Tussen ons en het hoofdgebouw in. Kunnen ze ons van daaruit de mensen niet onder vuur nemen, zeg. Wat maar? zeg jij, ja. Ze hebben daar gemerkt wat er aan de hand is. Anders gaat de hele club er hiervan. Snel. En jullie! Stil! Ik zal jullie laten zien dat het ons ernst is. We hebben jullie naar buiten laten komen om jullie voorlopig nog even te sparen. Jullie kunnen er tenslotte ook niks aan doen. Kijk! Moet je kijken wat er gaat gebeuren met het wachthuis. Valerie! Ga je gang! Voor jullie. En richt nu dat wapen op dat stelletje, Valérie. Niet doen, niet doen! Stil maar, er gebeurt jullie niks. Als je je maar koest houdt en precies doet wat we zeggen. Hé, hey, jij daar? Ik? Ja, jij. Je hebt er net ook al zo'n keurige boodschap voor ons gedaan. En jij is even de hoogste baas halen die er te vinden is. En laat hem ongewapend hier komen. In de loop, Mars! Het schiet is opgehouden. Ja, dat haalt je de koekoek. Ik vertrouw het niet, Frank. Het gaat allemaal te makkelijk. Ach, met een beetje lef, een kind kan de was doen. Oh, een prachtig scenario voor een speelfilm. Ik zou best wel eens een speelfilm willen maken. Frank, heb jij dan geen zenuwen? Alle oh, mensen. in de glazen. Kom op, die kerels onder schuld. We halen het nooit. We halen het nooit. Wat was dat? Ik weet het niet. Het is in ieder geval afgelopen. Fernandes. Zo. Dat was meer geluk dan wijsheid. Er komt een patrouille van buiten, ja? ja. hè? Gaat gelukkig een paar hand bij me. Oh, Fernandes, ja. Keurig gedaan, jongen. Ja, ja, ja. Jij komt altijd met de e meest onverwachte dingen op de prop. Hè? <laughs> en jullie, jullie hebben het gezien? We hebben het hele complex omsingeld. Iedere tegenstand is nutteloos. Kijk, dat zou je de commandant hebben. Dat is een hoger, zeg? Ja, zeg, allemaal goudtram. Ja, Wat had je dan gedacht? <laughs> zeg. Wat heeft dat te betekenen? Nou, dat zal ik u onmiddellijk uitleggen. Bent u de commandant? Kolonel Barriente. Ja, precies. En met wie heb ik het genoegen? Mijn naam doet er niet toe. En of het er genoegen is, dat hangt helemaal van u af. Wat heeft u met de wacht gedaan? Och, we hebben ze een beetje ontwapend. Wel een slappe hap, hè. Als je dat zo ziet, vindt u ook niet? Zeg, hoor u eens even. Hè? Als er iemand goed moet luisteren, dan bent u dat, kolonel. Ik weet niet wat u wilt, maar u moet niet denken dat ik aan welke eis dan ook zal voldoen. Nou, Dat zullen we dan nog wel eens zien. We hebben nog wat voor u en uw mannen in petto. Kijk maar eens naar dat wachtgebouw. U hebt hè? dat opgeblazen in een laf en onverhoeds aanval? In de eerste plaats hebben we het niet opgeblazen, maar eenvoudig bewerkt met een geheim wapen. Kijk maar, er is niets anders meer over dan een hoopje stof. En in de tweede plaats was onze aanval niet onverhoeds, maar we hebben eerst alle mensen gelegenheid gegeven naar buiten te komen. En laf zijn we ook niet. Ja, hou jij er buiten? Wat uh, wilt u? Over vijf minuten gaat ook het hoofdgebouw eraan. Ik geef u vijf minuten de tijd om alle gevangenen vrij te laten. En daarna kunt u uw personeel naar buiten laten komen, ongewapend. En ze kunnen dan bij het stelletje daar gaan staan. Maar in de allereerste plaats wil ik meneer Melden en meneer Stevens naar buiten zien komen. Die twee Amerikanen die een paar dagen geleden hier naartoe gebracht zijn, begrepen? Melden? Ja. Stevens. Heel goed. Nooit van gehoord? Die mensen zitten hier niet. U moet u vergissen. Oh, Frank. Wij vergissen ons niet, kolonel. Ja, u hoort het, kolonel. Wij vergissen ons niet. En als blijkt dat hun ook maar één haar gekrenkt is... ...dan zullen we dat op u en uw mannen verhalen. Begrepen? Ik wil met u onderhandelen. Nee, niks onderhandelen. U bent niet in de positie om te onderhandelen. U doet gewoon wat u gezegd wordt. U geeft opdracht zo snel mogelijk alle gevangenen naar buiten te halen. U en dan krijgt u vijf minuten voor. Vijf minuten? Ja. Dat is veel te kort. Schiet op, Frank. Hij probeert tijd te winnen. De vijf minuten gaan nu in. Goed. Ik zal gaan. Ja, Nee, niks. U geeft opdracht, heb ik gezegd. U blijft zelf hier. Dan zal mevrouw Melden persoonlijk op u passen. En als het haar niet bevalt wat er gebeurt... ...dan zal ze zeker ons nieuwe wapen op u uitproberen. Niet waar, Valerie? Graag. Dus? Het ziet er naar uit dat ik aan uw eisen zal moeten toegeven. Voorlopig. Dat is verstandige taal. U stelt tenminste niet het leven van uzelf en uw mannen in gevaar. Wacht! Luister, je moet een boodschap doen voor de kolonel... En denk erom, vijf minuten. Frank! Matt en Stevens zijn er niet bij! Nou, wacht maar, die komen wel. Weet je zeker dat je inlichtingen kloppen, Fernandez? We, ja, dan durf ik vergif op in te nemen. Kolonel! Ik heb u toch gezegd. Zijn ze hier of zijn ze hier niet? Ja, dan doet u het water weg. Ja. Ze zijn hier. Nou, waarom komen ze dan niet naar buiten? De tijd is bijna om. Heb je dat aantal gevangenen geteld, adjutant? Onmogelijk, kolonel. Alles is één grote wanorde. Hé, hey, ze hey, proberen ook een paar van jouw mannen te vluchten. Haal ze terug. Kom terug. Alle manschappen terugkomen. Daar heb je toch donderende glazen. kijken wat er aan de hand is. Nog dertig seconden. Daar zijn ze. Ja, verdomd. Oh. Verdomd, het is gelukt. Zeg dat niet te hard, jongeman. Ik heb u niets gevraagd. Ze hebben iemand bij zich. ja. Ja, ze sleepen iemand mee. Het lijkt wel of die bewusteloos is. Een medegevangene misschien. Gaan jullie hier altijd zo grof om met je gedetineerden? Hey, ik verzeker u dat iedereen hier de beste behandeling krijgt die maar denkbaar is. Ja, nou, dat is dan maar goed ook. Want anders. Als je me nou. Wat is er? Reiter. Ze hebben een reiter bij zich. Reiter? Ja, dat is mooi werk. Valerie! Oh, ik wist dat jullie ons niet in de steek zouden doodschappen. Zeg, uh, kunnen jullie oh, daar niet eventjes mee wachten? Hè? Frank, je hebt onze stoutste verwachtingen overtroffen. Je bent trouwens geen dag te laat. Je... Zonder die oude trouwe luchtacrobaat van de Fernandes was het ons nooit gelukt. Zeg eens iedereen eruit. Ik geloof het wel. Uh, Wij waren de laatste. We hebben nog net onze vriend Rijter te grazen kunnen ja, nemen. Ja, ik zie het. Je hebt hem behoorlijk hard geslagen, hè? Wilt u ons nu laten gaan? Ik zal voor een vrijgeleide zorgen. Ach, een buitengewoon genereus aanbod. Maar ik heb u nog wat vuurwerk beloofd en die belofte wil ik graag houden. Vuurwerk? Ja, let maar eens op. Eerste administratie. Waar is het gebouw van de administratie? Nou? Die vleugel. Daar. Goed dan, daar gaat hij. Frank, wat is dat? <laughs> Een voorhistorisch wapen, zo gezegd. Die blauwe mannen konden er wat van. Zo, nu het cellenblok. Maar dat is fantastisch. Hoe werkt dat? Dat zal ik je straks uitleggen. Eerst de rest. Ja. Ja, maar dat kan, toch dat kan ik niet, me al. voorstellen. Nou, u ziet u eens, kolonel, met wat voor kleine je mensen een plezier kan doen, hè? U hebt de vrijheid gegeven aan staatsgevaarlijke individu. Het grootste staatsgevaarlijke individu hebben we in ieder geval hier. Juist, en hier is er nog één. Wat wilt u daarmee zeggen? Wacht maar, kolonel. Ik heb nog een verrassing voor u. Zij brengt die rijten maar vast naar de wagen, jongens. Die daar, van de landbeestkundige dienst. Kom zo. Een verrassing? Ja, kolonel. Geeft u een mensenbevel zich op te stellen in rijen van drie. Ja, maar wat, wat bent u van plan? Dat zult u wel zien. Komt er nog wat van? Ja, maar u gaat ons ja, toch schiet niet... schiet op! Opstellen in rijen van drie. Iedereen opstellen, rijen van drie. Ja. Zo, en meld u zich op militaire wijze. Ja, maar... Melden! Orse Kolonel Barriënte meldt zich. Keur, ga er nou maar bij staan. Ja, maar u hebt uw woord gegeven dat u ons niet oh, zal doen. Oh, heb ik dat? Nou, we zullen voor onze eigen vrijgeleide zorgen, kolonel. Ja, maar... Ga erbij staan! Wat ga je doen, Frank? Let maar eens op, Valerie. Ja, maar niet doen, Frank. Je kunt al die mensen zonder niet. Nee, naar buiten, Matt. Ik weet toch wel wat ik doe. Nee! Oh ja, leuk. hebben wij ook. Oh, nee! Spande! Het is een schande. Nee. Het is eerlijk om ons dit aan te doen. Wij zijn soldaten. willen strijden strijd een open Een schande is het. Zeg, waar staan jullie zo om te lachen, hè? Helemaal maakt. Zo flauw als een pasgeboren baby. Zo zullen ze ons tenminste niet onmiddellijk achterna komen. Vooruit, jongens, in de auto. En wegwezen. Dus rijdt er al binnen. Ja. Kan iemand anders rijden? Ik kan niet meer. Ja, ik neem hem wel. Ik kan niet meer. Dadelijk is het jouw beurt, Van anders. Die was fantastisch, Frank. Je hebt het gedaan van. Frank? Hé, hey, Frank! Het is flauwgevallen. Maar goed dat we een dochter bij ons hebben.